7 uur, het NOS-journaal, door Meegens. Bezuinigingsakkoord vlot door Tweede Kamer geloodst. Ab klinkt niet beschikbaar als CDA-leider. Een C1000-supermarkt verdwijnt uit straatbeeld.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 Na enkele uren had de brandweer de brand onder controle. Over de oorzaak van de brand in Valkenburg is nog niets bekend. Zuid-Koreaanse elektronica-concern Samsung heeft in het eerste kwartaal een recordwinst van 4,4 miljard dollar geboekt. Een jaar geleden kwam de kwartaalwinst uit op ongeveer 2,8 miljard dollar. Samsung dankt de recordwinst grotendeels aan de verkoop van smartphones en tabletcomputers.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 Het weer vanochtend vooral in het westen, zonnige periode. Vanmiddag meer bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 10 graden op de Wadden en misschien wel 19 graden in Limburg. Als u even geen zin heeft in omgevingsgeluiden, sluit u de ramen van uw Audi. Maar wat doet u als u alleen maar schone lucht naar binnen wilt laten? Dan maakt u een afspraak voor airco-onderhoud bij uw Audi-dealer.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 Goedemorgen, een demissionair kabinet dat samen met oppositiepartijen fors gaat bezuinigen, dat zie je niet vaak. Politicoloog Peter van der Heijden, hebt u jezelf vaak in de arm moeten knijpen gisteren? Ja, het was uh, bijna ongelooflijk. We zien het niet. Alleen niet vaak, we hebben het nog nooit gezien. Praat straks uitgebreid met u verder. Sommige bezuinigingen gaan niet door, andere worden zwaarder. Want het is wel een uniek akkoord. Maar we gaan met z'n allen wel inleveren en niet zo'n klein beetje. Agnes Jongerius van FNV reageert. Maar eerst naar Den Haag, waar de stof vast nog niet is, het stof vast nog niet is opgetrokken. Het stof, inderdaad, want dat werd opgewerveld. Want er was opeens dat akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Tot grote vreugde van demissionair premier Mark Rutte. Bleek gisteravond tijdens het debat in de Tweede Kamer. Mevrouw de voorzitter, er is vandaag iets heel bijzonders gebeurd. In een buitengewoon moeilijke politieke situatie met verkiezingen op komst... laat de Nederlandse politiek zich vandaag van zijn beste kant zien. En ik wil hier zeggen dat zowel Jan Kees de Jager, de minister van Financiën, als de vijf fractievoorzitters in de afgelopen 48 uur een ongelooflijke prestatie hebben neergezet. En er is hij alweer vanochtend, Marcel Bril in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Met weinig slaap, mm. um, want een akkoord, ja, een, een hele week, een hele bizarre week was het. Ja, absoluut. Vergeet niet, nog maar een week geleden leek het erop... dat er in het Katshuis nog een akkoord zou komen met VVD, CDA en PVV. Dat klapte, het kabinet viel, de Kamer ruziede over een verkiezingsdatum... en daarna werd er in een kleine twee dagen een pakket in elkaar getimmerd... door andere partijen. Een unieke week met een uniek akkoord. Ja, en... Ja, uniek. We hebben nu al een paar keer gezegd. Wat is er nou? Wat is het meest bijzondere eraan? Nou, allereerst uh, de snelheid. Want in het kathuis is het in zeven weken niet gelukt. En in de Kamer dus in twee dagen. Ongekend voor zo'n hoog bezuinigingsbedrag. Uh, verder uh, is het bijzonder dat de VVD samen met GroenLinks een akkoord sluit. Dat is ook nog nooit gebeurd. En de maatregelen die afgesproken zijn: ik noem het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Het verhogen van de BTW in het hogere tarief. beperken van de ontslagvergoeding. Dat soort dingen. Daar is nooit een meerderheid voor geweest. Want er was altijd wel één of meerdere partijen die dat echt een taboe vond. Maar hoe kan het dan dat het nu wel lukt? Er komen een, een paar dingen bij elkaar. D66, ChristenUnie en GroenLinks zagen hun kans schoon... om dingen te regelen die zij belangrijk vinden. Bovendien zeggen die partijen, als het daar in het katshuis niet lukt... dan moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. Ik hoor ook van betrokkenen dat het gedoe aan het begin van de week... over de verkiezingsdatum mee heeft gewerkt. Toen hebben ze bedacht, we moeten echt een signaal geven. Dat vinden ook VVD en CDA. Aan de kiezen moet er een signaal gegeven worden. Maar ook aan Brussel en aan de financiële markten... dat wij als politiek echt wel...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 wat Maak Rutte en drie fracties niet is gelukt. Ja, en dus alle eer aan hem. Maar aan de andere kant moet je je wel afvragen... wat heeft hij nou bereikt? Hij kan een mooie brief naar Brussel sturen... Ja. met de goede intenties van Nederland. Ja. Maar er komen wel verkiezingen aan en blijft het dan allemaal overeind? Ja, dat is, dat is de vraag. Het heeft in ieder geval een grote symbolische waarde... wat er gisteren is gebeurd. We moeten aan Brussel laten zien dat wij ons aan onze afspraken houden. Uh, dat is iets wat voor Jan Kees de Jager heel belangrijk is... omdat hij juist de man is... die die zo streng is voor andere landen. Nou, die brief kan dus voor de 30e naar Brussel. Maar er zitten nog wel wat alletjes onder het gras. Want wat op tafel ligt is nog niet een totaal uitonderhandeld akkoord. Zoals in het katshuis. De maatregelen in de zorg bijvoorbeeld. Moeten nog grotendeels worden uitgewerkt. En bovendien, je zei het al, in september zijn er verkiezingen. En wie weet hoe dat uitpakt. En wie weet dat wat voor plannen er overeind blijven staan of veranderd gaan worden. Ja. En dan is er natuurlijk de rol van de Partij van de Arbeid. Kwam gisteravond in het debat ook uh, steeds weer naar voren, want de Partij ja. van de Arbeid doet niet mee. Waarom niet? Zelf zeggen ze, we zijn gewoon volledig buitenspel gezet. Want D66, GroenLinks en de ChristenUnie, die hadden al een plan. Toen kwamen ze bij ons en wij vinden die nullijn voor agenten en leraren geen goed idee. Net als de BTW-verhoging en de vervroegde AOW-verhoging uh, qua leeftijd. Wij wilden heus wel praten, maar ja, zij hadden ons niet nodig, wilden niet meer luisteren. Nou ja, spreek je in de wandelgangen iemand van D66, GroenLinks of de ChristenUnie, die vertellen een heel ander verhaal. Zij zeggen, de PvdA wilde niet bewegen, althans... De beweging kwam wel, maar was veel te laat. Dat is een gemiste kans voor die partij en nu staan ze met lege handen. En ja, je raadt het al, dat wordt dan weer ontkend door de PvdA. Er wordt dus volop politiek bedreven. Maar hoe dan ook, nu zitten de partij van Samson in het kamp... van de SP en de PVV, waarvan vaak wordt gezegd dat dat populisten zijn. Iets wat de PvdA niet erg gewend is, want ook zij zijn tot nu toe... erg van verantwoordelijkheid nemen. Nou ja, daar breken ze nu dus mee. Het is heel boeiend om de komende tijd te kijken... of het een verstandige strategie is geweest om niet te tekenen. Maar dat geldt overigens ook andersom voor partijen als GroenLinks... die claimen veel te hebben binnengehaald met het akkoord. Maar ja, zij kunnen er ook niet omheen... dat uh, hele gevoelige bezuinigingen geslikt zijn. Marcel Bril in Den Haag spreek je later deze uitzending weer. Peter van der Heijden, politicoloog. U hoorde hem net al even. Goedemorgen nogmaals, meneer van der Heijden. Goedemorgen. Politicoloog aan de Radbouw Universiteit in Nijmegen. Wat vindt u van de opstelling van de Partij van de Arbeid? Hadden ze beter wel mee kunnen doen, vindt u? Ja, Nou, in ieder geval is nu voor de tweede keer in successie uh, is er iets misgegaan bij de Partij van de Arbeid. Hè? We hebben het gezien bij de formatie van het vorige kabinet. Waar ook gezegd werd, zoek eerst maar eens even uit of jullie over rechts kunnen gaan. Met het achterliggende idee van dat lukt toch niet. En dan komen ze met hangende pootjes terug. En die afwachtende houding is er nu weer zo'n beetje geweest. Ja. Van kijk eerst maar eens of je eruit komt. En als dat niet lukt, dan uh, zitten wij op rozen. Ja, daarmee... Uh, om het oneerbiedig te zeggen, uh, pissen ze een beetje naast de pot. Ja, u zegt er is iets fout gegaan. Aan de andere kant kun je zeggen. Uh, Samsung heeft duidelijk gekozen voor een wat linksere opstelling. en wil absoluut niet over rechts gaan. en maakt dat dus wel duidelijk aan de kiezer. Ja, maar goed, de vraag is of dit allemaal zo ontzettend over rechts gaat. Hè? Dat, dat is dan vraag één. Uh, die kan ik op dit moment niet zo heel goed beoordelen. Maar uh, waar het wel om gaat. is dat ze op het cruciale moment waar je invloed kon hebben. waar de Kamer een grote invloed kon hebben. Uh, er niet bij zaten. Ja. Maar nou is de vraag wat beter uitpakt. Zit je er wel bij of niet bij uh, straks bij de verkiezingen? Want GroenLinks ja, krijgt, nee, het dat ook, krijgt het natuurlijk ook moeilijk. Ja, maar dat is de, de spagaat waar al, alle partijen nu in zaten. Hè. Aan de ene kant er moet iets gebeuren. Aan de andere kant komen verkiezingen aan. Een heel lastig verhaal. Um, daar hebben uh, die partijen een, een verschillende uh, positie in gekozen. En de vraag is inderdaad, wat pakt het beste uit? Ik kan me zo voorstellen dat GroenLinks er uh, erg moeite mee zal hebben... in ja. de verkiezingen om dit te gaan uitleggen. Ja. Aan de andere kant hebben zij natuurlijk wel concrete punten. Daar waar de anderen straks met beloften komen... de Partij van de Arbeid met beloften komt... heeft GroenLinks concrete punten om te zeggen... kijk eens, dit hebben wij binnengehaald. Ja, het enige wat ze kunnen zeggen is... kijk, is, dit hebben wij teruggedraaid. Of teruggedraaid, maar je dat is ook ja, maar wat, Ja, op zich wel. Maar uh, wat, wat Sap uh, gisteren al zei... Uh, is dat eigenlijk de, de houdbaarheidsdatum van het akkoord uh, vrij beperkt is. Hè. Ze zei meteen na de verkiezingen gaan we proberen... of we nog wat dingen extra terug kunnen gaan draaien. Mm -hmm. Dus de vraag is uh, in hoeverre uh, GroenLinks zich eraan gebonden heeft. Ja. Dat, dat is niet met, met, uh, met hart en ziel, zullen we zeggen. En uh, dan is ook de vraag wat er na de verkiezingen gaat gebeuren... Maar de vraag is ook natuurlijk wat zo'n opstelling, die, die toch uh, niet 100% duidelijk is, in de verkiezingen doet. Ja. U, u zei net wel, het is een uniek akkoord. Dit is no nooit eerder gebeurd? Nee, Zoiets? Ja, de, de facto hebben we natuurlijk een nieuw uh, regeerakkoord hè, tussen een minderheidskabinet en uh, de oppositie. De gedoogpartner is weg en er zijn nu drie nieuwe gedoogpartners voor teruggekomen. Ja. Ja. Zo kun je het zien. Dus eindelijk spreken we nu over Rutte 2. Ja, en waar zit hem dan volgens u de crux? Wat, wat, wat, heeft het, wat heeft ertoe geleid dat het gelukt is met deze partij? Uh, ik, ik denk dat het toch gaat om uh, aan de ene kant dat enorme verantwoordelijkheidsgevoel... Dat, dat in ieder geval bij de ChristenUnie en bij D66 uh, de, de afgelopen anderhalf jaar al heel erg duidelijk was. Dus dat dus ze oprecht je inzetten voor het belang van het land? Op het belang van het land en het belang van de politiek. De, er moest ook een uitstraling eindelijk eens komen van wij kunnen wat. We kunnen daadkracht laten zien als het nodig is. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook een lange neus naar, naar wilders die gemaakt kan worden. De ChristenUnie en D66 zijn ook de, de grootste bestrijders van de, van de PVV. En ze hebben zo kunnen laten zien. Kijk wat jij in zeven weken niet kan doen wij in twee dagen. Politicoloog Peter van der Heijden. Meneer van der Heijden, dank u wel. Ik spreek u na half acht weer. Straks krijgt u de reacties onder andere van FNV Agnes Jongerius en zij is boos. Eerste verkeersinformatie, maar daar kunnen we kort over zijn. Die is er niet. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, Brussel verlangde dat ons land uiterlijk maandag 30 april komende maandag dus een plan van aanpak op tafel zou leggen. Om dat begrotingstekort in 2013 terug te dringen naar 3%. En dat gaat lukken met dit akkoord, want bezuinigingen en hervormingen moeten voorkomen dat kredietbeoordelaars het land dan gaan afwaarderen en onze triple-E-status gaan afpakken. En dat de financiële markten ons afstraffen met hogere rente op staatsleningen. Meer rente kost Nederland heel veel geld, waarschuwde de demissionair minister de jager.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 Aangeschoven hier, financieel redacteur André Meijerma. André, nou is de vraag natuurlijk of dit akkoord, wat er nu ligt... ons kan behoeden voor een afwaardering. Ja, wat denk, denk het, je? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, We houden gewoon onze AAA-status. Die was natuurlijk in het gedingen, in die zin, daar hing iets boven de markt... dat we die mogelijkwijs eh, zouden kwijtraken. Maar met dit pakket van bezuinigingen... natuurlijk gesteld dat het allemaal ook uitgevoerd gaat worden... en dat er geen hobbels op de weg komen en dergelijke meer. Maar met dit vooruitzicht en het vooruitzicht dat je inderdaad met elkaar eh, bereikt... dat je richting de 3 begrotingstekort eh, zakt... Is denk ik meer dan voldoende voor de kredietbeoordelaars om te zeggen: Nou, wij geven voorlopig Nederland nog het voordeel van de twijfel. Om te zeggen, die houden gewoon hun status. Ja, keurig. Want de minister zegt wel: uh, Dit is in belang van onszelf. Hè? Geen, geen rekening doorschuiven naar de komende generaties. Uh, maar het is wel degelijk zo dat Brussel erom vraagt. En ook dus die financiële markten daarna zitten te kijken. Ja, die, uh, die beoordelaars en die financiële markten die, die, uh, die kijken wel degelijk naar hoe degelijk een financieel betrouwbaar is Nederland. Hoe staan we ervoor? Wat zijn de vooruitzichten? Um, als er voldoende vertrouwen inboezemt, dan hebben we ook. Ook markten, beleggers, investeerders gaan, zomaar door daar voldoende vertrouwen in. En durven te dus, zeg maar ook Nederland eh, dat punt dan te, te steunen met bijvoorbeeld lagere rentes. Want hoe lager de rente is, daarmee druk je uit van hoe betrouwbaar, hoe financieel betrouwbaar is zo'n land. Nou, en dat eh, zag je de laatste tijd af en toe wat behoorlijk schommelen. Gewoon niet omdat wij opeens dan eh, niet meer betrouwbaar zouden zijn, maar in ieder geval de vooruitzichten waren heel eh, beroerd. En dat is niet goed voor Nederland. Nee. Onder druk wordt alles vloeibaar. Het is ja. vaak gezegd de afgelopen dagen. Uh, het oliemannetje, de jager, liep iets harder misschien onder die druk. Want ja, is, hebben die, die kredietbeoordelaars wel degelijk die druk opgevoerd? Ik denk het wel. Bedoel, de markten spelen sowieso mee. In Nederland opereert natuurlijk niet in, in, in een soort isolement maar opereert als land met bijvoorbeeld het feit dat je de kapitaalmarkt opgaat om je staatsschuld te financieren. Opereer je op een markt en op een markt is vraag en aanbod. Heb je investeerders die zeggen ik vind Nederland vertrouw, betrouwbaar genoeg om daar mijn geld aan toe te vertrouwen. Ik koop Nederlandse staatsleningen. En, uh, dus je, je bent in dat opzicht dan ook afhankelijk van die financiële markten. En die oefenen dus ook een zekere tucht uit. Het zijn een soort bovenmeesters, het zijn een soort uh, vreemde ogen die ons helpen dwingen kijken, meekijken over onze schouder, van hoe we ervoor staan. En dus bepaalt de markt in zekere zin ook de prijs van een land. En, en dus moet je er ook wel iets van aantrekken? Ja, dat lijkt me wel, dat lijkt me wel. Je kunt dat heel vervelend vinden. Eh, maar dat hoor je hoor ook wel een keer dat mensen zeggen... Van, waar, waar bemoeien die financiële zich mee en die beleggers en die speculanten en, en de kredietbeoordelaars van over de plas. Maar ze hebben natuurlijk in zoverre allemaal een rol en een functie te vervullen... dat wil zeggen, zij houden ook ons een beetje bij de les. Stel niet dat die markten er niet geweest zouden zijn... En stel dat die beoordelaars niet zo geweest zouden zijn... dan zou het zonder kunnen gebeuren dat wij er een potje van gemaakt zouden hebben. Want who cares? Hmm. En die markten helpen ons eigenlijk in het gereel blijven te meer natuurlijk. Omdat wij natuurlijk als land ook in een soort samenwerkingsverband zitten... Europa geheten. En daar met elkaar onderling afspraken gemaakt hebben... over betrouwbaarheid en over begrotingstekort en over staatsschuld... Ja, en dat verband uh, is ook belangrijk voor ons. Dus markten helpen ons om in het verband te blijven en ons bij de les te houden. Goed, en wanneer merken wij of, uh, of ons vertrouwen of vertrouwen in ons is vergroot vanochtend... bij de opening van de beurs? Of, of komen er wel reacties? Nou, nou ja, de, de, de aandelenbeurs die kijken eigenlijk een beetje de laatste tijd... Toe een beetje over de schouders mee uh, richting de, de obligatiemarkten. Je ziet wel dat de rente al terugloopt. De uh, voorbije dagen was die behoorlijk opgelopen. Vooral het verschil tussen de Duitse rente en de Nederlandse rente was ja. al opgelopen. Nou, dat is weer de voorbije dagen weer teruggezakt uh, met het oog op uh, de ontwikkeling... In Den en je ziet nu dat de rente weer teruggezakt is naar, naar, naar, laat zeggen, naar niveaus... die van voor de kabinetsval uh, gangbaar waren. Goed, reacties. Mochten die er komen, krijgt u die van André Meijnenmaag. Voor nu, uh, dankjewel, uh, André. Nu aan de telefoon de voorzitter van de grootste vakbeweging, FNV... Agnes Jongerius, goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Jongerius, u hoort het van André. We moesten wel. Uh, ik hoor het van André. <laughs> uh, en uh, ik hoor het ook van jullie politicoloog, en dat het allemaal... Maar ik heb toch ook zitten kijken naar waar zit ik nu eigenlijk naar te kijken. Hier. Ja, en bent u er al uit? Waar heeft u naar nou zitten kijken? Ah ja, volgens mij toch ook een beetje naar een schijnvertoning. Want er zijn vijf partijen bij elkaar ge uh, gekropen die bezuinigingen... Hè, waar ze deels eerst heel veel bezwaar tegen hadden. Ik noem bijvoorbeeld de bezuinigingen op de WSW. De bezuinigingen op de kinderopvang niet hebben teruggedraaid... Nee. Ik ben ontzettend blij met de halvering van de bezuiniging op het passend onderwijs. Dat hebben die 50.000 uh, leraren en leraressen... Uh, die anderhalve maand geleden naar de arena gegaan zijn... ook echt uh, uh, verdiend. Applaus daarvoor, maar voor een deel van de bezuinigingen... Uh, op onderwerpen die zeer dierbaar zijn... biedt dit akkoord geen oplossing. Nee. Uh, en aan de andere kant uh, belooft men structurele hervormingen... Uh, maar volgens mij landen die uiteindelijk pas bij de Tweede Kamer... op het moment dat u en ik en heel Nederland... eerst al bij de stembus zijn uh, geweest. Dus het klinkt wel stoer dat we het ontslagrecht gaan hervormen. Mm -hmm. uh, maar we leven nu uh, uh, bijna in mei. Uh, uh, uh, en volgens mij uh, de voorstellen moeten nog gemaakt worden. 12 september uh, verkiezingen. Ik geloof dat we dan 19 september... Een nieuwe kamer zit. Uh, en ik ben blij dat de kiezer zich erover uit kan, uh, kan spreken. Uh, maar uh, alles bij elkaar, denk ik toch. Wat is dit voor iets geks? Hm. Wat, wat vindt u van, uh, als we er één ding uitpikken. Um, uh, ja, een min of meer opzij zetten van het pensioenakkoord? Want nee, er ja. wordt nu gesproken uh, van van de AOW-leeftijd al volgend jaar met één maand. Ja, nou, dat, ja, dat is waar. Ik, wil, ik snap niet hoe men dit heeft uh, uh, kunnen doen. Een uh, paar honderd miljoen. Uh, op dit enorme bedrag uh, haal je extra uh, binnen, uh, maar wat is eigenlijk je boodschap in de richting van uh, uh, die mensen die als ze volgend jaar uh, opeens een maand extra nu al met prepensioen pensioen zijn uh, uh, en dat gat dus helemaal niet meer kunnen, uh, kunnen dichten. Ik bedoel, moeten zich, die zich weer opnieuw bij hun werkgever gaan melden uh, om te zeggen we hebben een maand uh, geld uh, tekort, maar... In het algemeen um, um, voor dit pensioenakkoord. Ik bedoel, u weet dat dat in onze kring tot heel veel discussies heeft geleid. Maar ja, bloed, zweet en tranen. Bloed, zweet en tranen. Uh, um, bloed, zweet en tranen. Juist omdat we het mogelijk wilden maken. Uh, dat als de leeftijd omhoog gaat. en uh, mensen die uh, wat lager opgeleid zijn en niet uh, topinkomen uh, hebben. toch ook de mogelijkheid kunnen hebben om eerder te stoppen met werken. En niet alleen gaat de leeftijd omhoog... maar alles wat we aan eh, bijbehorend vangnetbeleid gemaakt hadden... voor mensen met een laag inkomen, de werkbonussen... Eh, al het beleid eh, wat we, eh, waar we geld voor nodig hadden... om mensen langer aan het werk eh, te helpen... Eh, in één streep eh, om zeep eh, geholpen. Eh, nou, dan klinkt het dus stoer dat je in anderhalve dag... Uh, ...in anderhalve dag uh, een akkoord uh, bereikt. Uh, maar men banjert met uh, enorme zeven mijlslaarzen dwars door uh, maatschappelijke afspraken uh, heen. En ik vind het, ik vind het eigenlijk niet te, uh, te overzien welke gevolgen dat gaat hebben. Van Jongeris, hartelijk dank voor uw reactie. Agnes Jongeris hoorde u, voorzitter van de grootste vakbeweging FNV... en straks natuurlijk veel meer over dat akkoord dat is gesloten... en waar de Tweede Kamer gisteravond laat ook akkoord mee ging. Het is vijf voor half acht. Een restaurant waar je zelf mag bepalen hoeveel je over hebt voor het diner. Uh, geen rekening dus. Een stadscafé in Groningen hield de afgelopen maanden een dergelijk experiment. Bij 300 gasten uh, werd uh, de rekening niet gepresenteerd. Zij mochten zelf bepalen... En dat is dus een waardebepaling achteraf. Bieden wij wel wat onze gasten verwachten? Dat was natuurlijk ook de vraag van de uitbater. even Jeroen nam de proef op de som. Even kijken of er een ober is. En dan mag ik soep bestellen en zelf de prijs bepalen. Dat heb ik altijd al graag willen doen. Goedenavond. Dit is onze kaart, meneer. Uh, wat voor soep heeft u? Groningen Mastersoep met spek. Nou, doet u dat maar. Ik heb de kaart weer teruggegeven. Ik heb niet gezien hoe duur de soep is. Want dan zou ik worden beïnvloed. Alsjeblieft, um, groneel mostersoep. Geniet ervan, meneer. Dank u wel. Nou, daar gaat hij dan. Ik vind volgens mij niet zo lekker, mostersoep, Maar ja. Nou, ja, het gaat wel. Maar ja, nou moet ik dus de prijs bepalen. Ik heb werkelijk geen flauw idee... Volgens mij betaal je gemiddeld in een restaurant uh, een euro of vijf voor soep, tomatensoep, Postema. U houdt dus een experiment. Waarom doet u dat? In de meest essentiële zin wilden wij toetsen of dat wat wij bieden ook uh, door gasten uh, gewaardeerd voor, wordt voor datgene wat wij ervoor vragen. Heel simpel. Waardebepaling achteraf. En dan kunnen wij als restaurant dus ontdekken of het goed doen. Nou, u heeft al uh, de resultaten van een 300 klanten binnen. Uh, wat kunt u erover zeggen? Ik denk dat misschien wel de meest uh, mooie ontdekking was... dat wij uh, voorafgaand aan dit experiment vooral vragen kregen over... Ben je, die begonnen met, ben je dan niet bang dat? Ben je dan niet bang dat mensen met heel weinig uh, geld uh, betalen? Ben je dan niet bang dat uh, ze er misbruik van maken? Maar dat is niet gebeurd is niet gebeurd. En dat is nou, uh, dat is nou het mooiste, misschien wel de mooiste conclusie. Hoeveel mensen hebben nou iets te weinig betaald en hoeveel te veel? Nou, we zien dat er overwegend net iets meer tafels zijn... die een klein beetje meer betalen. Minimale verschillen. Maar uh, opgeteld hebben we net iets minder geld ontvangen. Vijf, zes procent. Klopt. Wat doet u nou met die wijsheid? Gaat u dit vaker doen? We hebben er veel meer uh, mee verdiend. En dan vooral in uh, lessen die we geleerd hebben uit dit experiment. Gasten kregen een vragenformulier... en op een A4'tje konden ze allerlei opmerkingen plaatsen. En daar heeft u wat aan. En uh, het heeft uh, ons dus uitgedaagd om goed te luisteren... naar wat mensen ervan vinden, hoe ze het beleven. En dat is ook wat wij doen, hè? Uh, restaurant verkopen we geen biefstuk, we verkopen geen mosterdsoep. We verkopen een totaalbeleving in een omgeving die gemaakt wordt door de stoel waarop u zit, het restaurant, hoe het eruit ziet, de vriendelijke glimlach van de bediener. U vroeg, gaat u het vaker doen? Uh, ik denk niet dat het een uh, commerciële formule wordt. Want we hebben 400 stoelen beschikbaar gesteld, er zijn uiteindelijk een kleine 300 uh, geboekt. Wat bleek was, mensen hebben misschien wel liever de rekening We zaten toch wel een beetje naast, hoor, met uw vijf euro voor de soep. Ja, daar ben ik al bang voor. Vijf euro is een beetje voor uh, tomatensoep met vijf balletjes, hè? Ja, uit blik ook, hè. Maar dat doen we niet aan op het feithuis. Maar weet u, ik zou zeggen, ik heb er vijf euro voor over. Eigenlijk wil ik helemaal geen uh, mosterdsoep, maar ja... <laughs> Jeroen Schutteijzer, dus in uh, dat café, dat eetcafé. De Universiteit Groningen heeft al laten weten zeer geïnteresseerd te zijn in de resultaten van dit experiment. En wilt u nou weten wat die mosterdsoep echt kost? Kijk dan op nos.nl. Raad online op mobiel?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 Het bezuinigingsakkoord vlot door de Tweede Kamer geloodst... en abklinkt niet beschikbaar als CDA-leider. Half acht is het goedemorgen. ik ben Doral Megens. Sneller dan verwacht waren ze er gisteravond uit. Nog voor middernacht werd in de Tweede Kamer... het debat over het bezuinigingsakkoord afgerond. De meerderheid steunt het pakket waarover VVD, CDA, D66... GroenLinks en ChristenUnie het na twee dagen intensief onderhandelen... eens waren geworden. PVDA, SP en PVV hadden scherpe kritiek...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 Die, die status die we hebben, dat wij een solide land zijn... met een solide begrotingsbeleid, dat zijn wij waard. Nu de Kamer het bezuinigingspakket heeft goedgekeurd... kunnen de plannen naar Brussel. En minister De Jager doet dat vandaag met opgeheven hoofd.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 Wat ik zelf gezien heb in de periode dat ik met, met euh, Marks van Rijfdorp Scheffer optrok... en het CDA ook een moeilijke periode doormaakte... is als er een nieuwe generatie komt, nieuwe mensen... Euh, dat zou ik eerder gezegd wel toejagen als Jan Kees het niet wordt... dat er dan echt een nieuwe generatie komt. Klink in Nieuwsuur. In Valkenburg in Zuid-Holland is vannacht een loods met auto's uitgebrand. Niemand raakte daarbij gewond. Voor de zekerheid zijn zo'n 15 woonarken in de buurt ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een bedrijfspand. Over de oorzaak van de brand in Valkenburg is nog niets bekend. De meeste C-1000 supermarkten krijgen de naam Jumbo. Bij de overname in februari zei Jumbo nog dat de C-1000 winkels hun eigen naam zouden houden. Maar daar komt het bedrijf nu van terug. De komende jaren worden 300 C-1000 winkels omgebouwd tot Jumbo. En verder worden er 136 verkocht. En het Zuid-Koreaanse elektronica-concern Samsung heeft in het eerste kwartaal een recordwinst van 4,4 miljard dollar geboekt.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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Te volgen via internet, via nos.nl. En daar leest u van alles over dat akkoord. Waar gisteren de Tweede Kamer mee akkoord ging. En dus kon premier Rutte... Ga rust, gaan slapen. Zonder kleerscheuren kwam het akkoord ervan af. Duidelijk werd wel dat een nieuw kabinet straks alle plannen zo weer overboord kan gooien. En er komen vrij snel verkiezingen aan, dus was de vraag aan de premier... wat is deze politieke deal nou eigenlijk waard? Oftewel, wat is de houd houdbaarheidsdatum? Die is houdbaar zolang er nog geen nieuw kabinet is. He, zo werkt het altijd in Nederland. He. Dus er is op een gegeven moment een politieke deal, een afspraak, een meerderheidsafspraak. Die gaat dan ook in de cijfers bij het Centraal Planbureau. Die komt in het zogenaamde basispad, die wordt meerjarig doorgerekend. En uh, bij informatie kun je daar dan weer van afwijken Als er dadelijk verkiezingen zijn uh, geweest, dan kunnen nieuwe partijen die een kabinet vormen daar verandering op aanbrengen. Maar waarom was het dan zo belangrijk om nu al die afspraken vast te leggen... als een nieuw kabinet misschien toch weer nieuwe plannen gaat maken? Nee, nou ja, er was niks. Toen de formatie uh, geweest is in 2010 hadden wij afspraken over 18 miljard. We hebben onderhandeld in het katshuis om de verdere verslechtering van de overheidsfinanciën te keren. Uh, dat ging om een pakket van 14 miljard en dat lukte niet. Uiteindelijk is de PVV daarbij weggelopen. En dat betekent dat we op dat moment niks hadden. En dat zou ook betekenen dat je tegen de rest van Nederland zegt... Mensen die er bezorgd over zijn, die die staatsschuld zien oplopen... die verlies aan consumentenvertrouwen... Eh, ja, dat de politiek op dat moment niet in staat was dat op te lossen. Dat is nu gekeerd en heel belangrijk, ook de financiële markten. Eh, en we willen natuurlijk niet dat die rente stijgt voor Nederland. We willen dat die laag blijft, want anders kost dat ook weer miljarden. Eh, die financiële markten hebben hier natuurlijk... een onwaarschijnlijk goed signaal gehad. Ik heb net zitten kijken... maar alle internationale collega's van u... u het natuurlijk omdat het echt in Nederland groot nieuws is... maar alle internationale collega's van Reuters... tot en met de New York Times... tot en met de Franse, de Duitse kranten... berichten dit dat er een spectaculair politiek feit... in Nederland zich heeft voltrokken. Maar waar ik een beetje achter probeer te komen is... hoe serieus we als Nederlanders... dit plan uh, ook moeten nemen... dat het ook uitgevoerd gaat worden. Kortom, houden de partijen die zich nu gebonden hebben... straks ook na de verkiezingen zich eraan... want anders is het toch een beetje voor de nu? Ja, natuurlijk houden ze zich eraan. Dat is de afspraak die we gemaakt hebben. En als er na de verkiezingen een formatie komt... en in zo'n formatie worden er afspraken gemaakt die hiervan afwijken... dan wijken ze dus hiervan af. En vandaar mijn vraag, blijft het dan wel staan? Zo. Ja, maar dit doet toch al 200 jaar zo in Nederland? Dan zou je toch geen democratie meer hebben? Dan zou er een dictatuur nu vanaf nu gevestigd zijn door deze vijf partijen. Maar er ontstaat nu een soort beeld van we hebben Nederland gered? Of in ja. ieder geval, uh, ja? Nou, Nederland gered. We hebben Dat gaat heel ver. Maar we hebben wel laten zien aan...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 Nou, sinds zaterdag natuurlijk wel. He, er was een regerende coalitie met een gedoogpartij die aan het onderhandelen is over een pakket daaruit is. En op het laatste moment stort de hele boel in. Uh, dan is dat een slecht beeld. En dan zegt de buitenwereld... hé, hey, uh, wat gebeurt er nou met Nederland? Dat zag je ook in de internationale reacties. En nu vanavond zie je de contramal daarvan... dat die internationale reacties heel positief zijn. Geeft dit vertrouwen, denkt u, in uh, Nederland? Ja, ik denk ja, dat is natuurlijk de andere kant van de zaak. We hebben het nu heel erg over het financiële beeld en de schatkist. Maar ik denk ook dat mensen die af en toe naar Den Haag kijken, dat is natuurlijk altijd. Dat is ook al 150 jaar zo sinds we een democratie hebben. Zeker sinds het algemeen kiesrecht in Nederland. Ze doen maar wat daarin daarna. daarna. Is natuurlijk altijd kritiek, dat hoort ook zo. Uh, hey, uh, het werkt zo, mensen kiezen een politicus. En vervolgens wordt die buitengewoon wantrouwend gevolgd. Of er zijn afspraken wel nakomt. Zo hoort dat in een democratie. Maar ik denk dat mensen ook nu gezien hebben. Uh, dat in een hele moeilijke fase uh, de politiek in staat is. Uh, de verantwoordelijkheid te pakken. De premier Rutte en verslaggever Michiel Breedveld... sprak met hem, spreker over door met politicoloog... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Peter van der Heijden. Meneer van der Heijden, we spraken daar eerder al over... Um, over dit, de, de, ja, de waarde van dit akkoord, dat het uniek is dat het is gesloten. Wat, wat betekent het voor, voor Rutte en misschien nog wel meer voor de jager... die het uiteindelijk bereikt heeft? Ja, nou, ze staan er wel beter op dan uh, afgelopen zaterdag natuurlijk. Hè? Ja. Uh, ze hebben laten zien dat ze... En zeker de jager als uh, de olieman, die het allemaal mooi gesmeerd heeft... Uh, heeft laten zien uh, dat hij wel wat kan bereiken en ook in hele korte tijd. Wat we niet moeten vergeten is dat hij, uh, dat, hij dat wel heeft kunnen doen dankzij de oppositie. En ja. dat die oppositie uh, eigenlijk uh, er meer aan gedaan heeft blijkbaar nog zelfs dan uh, de jager. Ja. Straalt het af op hun partijen, VVD en CDA? Het straalt denk ik af op de twee bewindslieden. Op uh, de jager en op, uh, op Rutte. De vraag is of het op, ook op de partijen gaat afstralen. Ja, die, de jager heeft al gezegd dat hij niet op, op een lijst wil. Dus ja, um, de vraag is überhaupt of mensen hem zo met het CDA uh, uh, afficheren. Hè. Dat, dat, ik denk dat dat nog wel meevalt. Ja. Uh, bij Rutte is dat overduidelijk. En ja, die, die komt hier wel sterker uit. Dus dat kan heel goed uitpakken voor hem. Nou, even naar uh, die andere oppositiepartijen die dus niet meededen. De Partij van de Arbeid, daar hadden we het net al even over. Um, heeft zichzelf wat buitenspel gezet, want uh, is niet akkoord gegaan. Waar, vroeg u zich dat ook af, waar was de SP? Ja, kijk, van de SP was natuurlijk al lang duidelijk... dat hij helemaal niet naar die 3% wil. En uh, in zo'n onthandelingstraject, als je eerst nog partijen moet gaan overtuigen... om naar die 3% te gaan, we hebben gezien hoeveel moeite dat kost... in de zeven weken Katshuis. want de PVV wilde dat ook niet. Kijk, dat soort partijen moet je er dan niet bij hebben... als je snel een akkoord wil hebben. Nee. Dus ja, dan, die, die dan zijn is... ook bewust genegeerd, zegt u? Ja, ik denk uh, dat die nauwelijks uitgenodigd zijn in ieder geval niet echt van harte. Nee. En, en wat betekent dit voor hen dat ze niet meedoen? Want nu staan ze toch weer in de hoek van een partij die altijd maar nee zegt en geen verantwoordelijkheid neemt. Ja, maar goed, voor de SP maakt dat niet zo heel, heel veel uit, denk ik, hoor. Het gaat uh, bij de SP veel meer om dat ze hun eigen beleid kunnen uh, verdedigen of hun eigen voorstellen. En ik denk dat, het, dat Roemer het ook niet erg zal vinden dat hij niet hierbij betrokken is. Hm. En de PVV? Want want die ziet, ja, die... Uh, die ziet uh, anderhalf jaar gedoogsteun en in, in rook opgaan zo ongeveer. Ja, maar goed, dat is voor hun campagne natuurlijk fantastisch. En Geert Wilders is een, een campagnepoliticus, die, die is met een permanente campagne bezig. Je ziet dat ook in de Kamer, hè. alle Kamerleden spreken uh, met de Kamer, behalve Geert Wilders. Die spreekt over de Kamer heen naar de kiezer. En daar is hij nou alweer heel hard mee bezig. Uh, het is voor hem alleen maar mooi om te kunnen laten zien... Van, kijk, als wij niet aan de macht zijn, het wordt meteen teruggedraaid... al die goede dingen die wij gedaan hebben. Mm -hmm. Dus die gedoogsteun uh, is voor hem geen verloren tijd geweest, denk ik. Integendeel, in hij kan laten zien... Uh, als wij weg zijn, dan gaat het mis. Ja, dus dit is voor hem gunstig, straks voor de verkiezingscampagne? Ja, de partijen hebben dingen afgesproken waar hij fel op tegen is. En hij kan dat enorm van uitventen. Goed. Peter van der Heijden, hartelijk dank voor uw commentaar vanochtend. Graag gedaan. Goedemorgen. Gaan we naar de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Een goedemorgen. Ja, voetbal, want dan ja. zat de fiets er ook nog even tussendoor gisteravond. De halve finales in de Europa League. Ja. Twee Spaanse voetbalclubs uiteindelijk in de Europese finale. Nou, Spanje een beetje gerustgesteld? Ja, een beetje wel. Hoewel dit natuurlijk een andere orde van clubs zijn dan Real en Barcelona. Die zijn uitgeschakeld. Maar goed, met name voor Atletiek Bilbao, de, de trots van Baskenland was het wel een hele mooie avond. Hele spannende wedstrijd ook tegen Sporting Portugal. Van Wolfswinkel, Nederlanders, ja. spoorden, Schaar speelden daar. We hadden thuis met twee een gewoond. Wonnen. Uiteindelijk leek het ook weer verlengen. We zaten al een herentje aan penalties te hopen natuurlijk, maar zover kwam het allemaal niet. Want Lorente, een werkelijk fantastisch spelende spits van Atletiek Bilbao gisteravond, was de grote man. En maakte heel verdiend uiteindelijk de 3-1. 1977 speelde zij ooit de UEFA finale. dus daar was het wel een heel groot feest. En Atletico de Madrid zal natuurlijk ook wel een beetje lachen. Het kleine broertje van, van Real, twee jaar geleden al deze cup gewonnen. En nu toch weer in de finale, langs Valencia, wonnen daar ook echt Spaanse finalen. ...wordt in Boekarest gespeeld... Ik merk toch een beetje na dat Champions League voetbal... ...dat het altijd toch een klein beetje een toetje is dit. Ja. En als je er dan niet te veel belangen bij hebt... ...dan, ja, het hoort er allemaal wel bij. Maar ik denk niet dat heel veel Nederlanders... ...nu al uh, 9 mei s'avonds ingeboekt hebben voor <laughs> deze wedstrijd. Nou, dan blijven we nog maar even bij, uh, bij Spanje en bij Barcelona. Want de trainer Pep Guardiola ja. maakt vandaag bekend... ...of hij wel of niet blijft. Waarom uh, zou hij weggaan? Omdat hij geen prijs wint? Ja, <coughs> er wordt heel veel gespeculeerd in Spanje... dat hij eigenlijk al besloten heeft om weg te gaan. Hij heeft steeds gezegd, ik verleng mijn contract niet. Hij is vier jaar bezig bij Barcelona. 13 prijzen, twee keer de Champions League, drie keer de landstitel. En dan dit jaar ja, zit het allemaal een beetje tegen, zoals iedereen het zegt. Vier jaar is een mooie tijd voor een trainer. Maar ja, wat dan? Hij is 41. Dan wordt er gezegd, misschien gaat hij naar Qatar. Dat lijkt mij wel heel teleurstellend en heel jong om op ja. deze leeftijd dat al te gaan doen. Dat zou ik echt vreselijk voor hem vinden en voor het voetbal. Chelsea wordt ook genoemd. Uh, het zou wel heel interessant zijn, Guardiola bij een ander soort club, op een andere manier. Het zal voor iedereen moeilijk zijn, want na Barcelona, ja, waar wil je dan eigenlijk nog werken? Ja. En het is natuurlijk niet alleen de prijzen, maar ook de manier van voetballen. Dus het is spannend. Het verhaal is zelfs Blanco Cheque aangeboden gekregen. Gisteren, hij zou alles mogen bepalen bij Barcelona, maar toch zou hij het besloten hebben, op zich hoor, na vier jaar. En zoveel succes is het niet zo'n raar idee om eens ergens anders te gaan werken. Maar wat ik toch wel echt hoop, is dat we hem dan bij een andere grote club gaan zien, en dat we niet de woestijn in om nog een keer naar Guardiola te kijken. Dat hoop ik met je, Tom. Dankjewel. Oké. Okay. Straks dan gaan we naar Marco B. Visserij. Hij staat op de markt vanochtend en heeft het over de BTW-verhoging. Verkeersinformatie kan ik kort over zijn. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Over het gisteren afgesproken bezuinigingsakkoord... ga ik verder praten met Ivo Arnold... hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus Universiteit. Meneer Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u al inschatten wat dit voor gevolgen heeft, dit akkoord? Wat voor economische gevolgen dat heeft? Het CPB heeft nog geen doorrekening gepubliceerd. Maar ik verwacht dat het algemene beeld... dus als je kijkt naar het macro-economische plaatje... dat dat niet heel sterk zal veranderen. Omdat de grote bezuinigingen, bijvoorbeeld BTW en loonmatiging... die zitten er nog steeds in. Dus ik denk dat het, het algemene koopkracht-effect... nog steeds zwaar negatief is in 2013. Dus min 2, 2,5 procent. Het is wel zo dat natuurlijk voor individuele groepen in de samenleving... die koopkrachteffecten heel anders kunnen uitpakken. Omdat dit hem toch wat socialer en even... Een wichtiger pakket is geworden. Ja, De Telegraaf heeft dus gelijk met de grote kop vanochtend. Iedereen betaalt mee? Ja, natuurlijk. Ja, maar het, het, is een... het verschilt nogal uh, in welke groep je zit? Uh, ja, er zijn bijvoorbeeld uh, belastingen op de hoge inkomens bijgekomen. En een aantal zwakkere groepen in de samenleving zijn ontzien. Dus individuele koopkrageffecten zullen verschillen. Maar de hele economie uh, zal eronder lijden in 2013. En de particuliere consumptie die zal ook de komende jaren nog gaan dalen. Ja, met name dus, denk ik, door die btw-verhoging van 2 Ja, maar ook de andere lastenverzwaringen hoor, en loonmatiging bijvoorbeeld. Um, ja, dus, dus dat heeft uh, in zijn totaliteit een effect op de consumptie. Ja. Wat vindt u van de hervormingen? Is dat voldoende? Nou, de, de vraag of het voldoende is, ja, daar kun je over discussiëren. Het is duidelijk een grotere stap uh, uh, op een aantal dossiers dan, dan het vorige pakket. Zowel op het gebied van de vergrijzing, de verhoging AOW-leeftijd... als op het gebied van de woningmarkt en op het gebied van de arbeidsmarkt... worden grotere stappen gezet. Dus dat is pure winst vergeleken met het oude pakket. Ja. Um, al, al kun je nog steeds discussiëren over een aantal dossiers. Ik denk dat ze voor wat betreft de woningmarkt... Uh, nog steeds de baten heel erg naar de toekomst leggen. En wel alweer 1,2 miljard voor die overdragsbelasting reserveren dit jaar. Dus uh, wat dat betreft delen ze toch eerst de douceurtje uit. En de echte besparingen die komen pas op de lange termijn. Het is wel zo dat het een hele mooie stap is om uh, um, al die uh, ingewikkelde hypotheekconstructies. spaarhypotheken en dat soort zaken te ontmoedigen. Door bij de hypotheekrenteaftrek ervan uit te gaan dat uh, er wordt afgelost. Ja dat is, een, dat is wel een voorzichtige stap. Maar u zegt wel een, wel een definitieve stap richting echt aanpakken van het systeem. Ja, als je, als je dat echt uh, aanpakt, dan heb je op lange termijn grote voordelen. Er staat nu geloof ik een bedrag van 5 miljard. Dat is ook veel meer dan in het oude pakket. En uh, dat zal ertoe leiden dat uh, nieuwe huizenkopers hypotheken aangaan waarop wordt afgelost. En dat maakt ook de macro-economie minder kwetsbaar voor schulden. Dus ik denk dat dat een hele goede zaak is. Heeft de economie echt baat bij hervorming van de arbeidsmarkt, het ontslagrecht, de WW-aanpak? Ja, op, op zich hebben we natuurlijk een lage werkloosheid. Hè? Maar in, in de Nederlandse arbeidsmarkt is het toch een beetje zo dat je een, een groep hebt van uh, ja, ik zal het maar insiders noemen, die uh, goed beschermde banen hebben en een hele flexibele schil daaromheen. En, en wat dat betreft zou je toch wel stappen moeten zetten naar, naar een arbeidsmarkt waarin iedereen zich uh, probeert uh, employable te houden. Hè? Dat wil zeggen dat ze makkelijk aan, aan de slag kunnen komen door te doen aan omscholing en bijscholing en dat soort zaken. Uh, dus ik denk dat, uh, dat hier wel een aantal stapjes in die richting worden gezet. Hè? Bijvoorbeeld ontslagvergoedingen zouden in. Volgens het nieuwe pakket kunnen worden aangewend om uh, mensen bij te scholen. Hm. Nou, de, de uitwerking ontbreekt nog, maar dat zijn wel aanzetten in de goede richting. Ja, en, en dan uh, de, de economie, hè, de, het, het uitgeven door de consument. Want de btw, we hebben, we hebben het al gezegd, gaat 2% omhoog, hoogste tarief. En dan komt een hele grote groep op nul te staan, de lonen bijvoorbeeld hm. van de ambtenaren. Um, gevreesd wordt dan altijd dat de economie stagneert. Denkt u dat dat in grote mate gebeurt dan nu? Ja, die groei die komt dus niet van de consumptie. Dat wil zeggen, dat als de CPB gaat doorrekenen... als er al groei komt, zal die van het buitenland moeten komen. Van de uitvoer en van het aantrekken van de wereldeconomie... en de wereldhandel en misschien ook de Europese economie. Uh, en daarmee heb je het eigenlijk niet in, uh, in eigen hand, het economisch herstel. Ja. Omdat vanwege alle bezuinigingen, lasten, verzwaringen... de consumenten toch nog even zal laten afweten. Ivo Arnold, dank u wel. Goedemorgen. Ja, volgens meneer Arnold moeten we het dus niet hebben van de binnenlandse markt. Hoe is het op de markt in Amstelveen, Macrobevissen? Nou, we zijn druk aan het opbouwen. Ja, die kramen die moeten natuurlijk op een bepaalde manier in elkaar. En dan weet ik ook niet precies hoe dat allemaal zit. Maar meneer Karwals uh, doet het al 60 jaar, dus die weet het wel. Ja, zeker weten. Ik weet hoe, dat, uh, hoe, hoe het hier allemaal rijlt en stelt. Uh, als u zo lang erin zit, dan uh, ja. ja, ja. Nogmaals, dan weet je wat. Ja. Wat, wat jouw ja, je collega's, wie dat zijn en... Uh, maar goed, hoe... uw handel, hè? we zijn ja. nu aan het uitladen. beddengoed dekberden en beddengoed uh, Daar betalen we nu 19% btw. Of is dat nee. eigenlijk altijd zo geweest, voor zover u weet? Nee. Uh, de, de, ik heb een tijd meegemaakt dat er geen btw op zat. Maar ja, goed. Dat was voor 69, geloof ik, hè? Zo nee, iets, nee, zo nee, in die, nee, tijd, goed, in die ja. tijd. Voor mijn tijd, in ieder geval. Ja, <laughs> ja jij bent altijd goed toen begrepen. Toen had je nog geen btw. Nee, had je geen btw. En toen kregen we dus 12 procent. Nou, dat was ja, ook wat in die tijd, dat neem ik aan. Het was ook een, al een hele verandering. Ja. Het, uh, ja. was, toen was, dat, was men er helemaal niet aan gewend. Nee. Dat kwam wel echt. Nou, inmiddels wel. Dus iedereen, ja. kent, iedereen kent de BTW. Uh, je hebt natuurlijk het lage tarief voor brood en, en melk... en allerlei ja. eerste levensbehoeften. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja. zou je denken, slapen en rust is ook een eerste levensbehoefte. Ja. Nou, maar ja, uw beddengoed... Uh... Nee, dat valt er niet onder. Nee. Die, dat, uh, de regering vindt dat uh, geen noodzakelijk kwaad. Geen eerste levensbehoefte. Dat, uh... Maar goed, nu gaan we dus van de 19 naar de 21 procent. Als we dat nou eens even een paar voorbeelden nemen van u. Hè? Een beetje een dekbed. Wat, wat kost dat bij u? Een eenpersoons dekbed kost uh, 1995. Hans, uh, Uw zoon Hans die kijkt al kritisch, uh, klopt dat? 1995, kunnen we daar. Uh... Ja, dat is een goede, goede ja? prijs, ja. Maar ja, daar moet dus nou wat bij, hè? Ja, daar gaat. Uh, ik denk een eurotje of drie gaat erbij. Een eurotje of drie? Ja. Even kijken hoor, 20 euro en ja. dan 2% erbij. Je bent wel een hele creatieve uh, maatschappij. We, <laughs> ja, we moeten met alles doorberekenen. Ja, want ja, alles wordt duurder natuurlijk. Wordt duurder. Je, je, je diesel, je kramengeld, alles wordt duurder. Dus we hebben het toch al gauw over euro's. Ja, de, de drie, vier euro. En nou is vervolgens de vraag, want de, de prijs, 19,95 is natuurlijk een psychologisch een, een interessant... Klopt, He, dus het is een, een afgeronde prijs, klinkt goedkoper. 19,95 of 20 euro. En heeft u nou vannacht al liggen rekenen wat het dan nou moet worden? Nee, Ik ben nogal alles eventjes aan het bekijken... Wat we moeten gaan doen. En uh, ja, dan zullen we uiteindelijk uh, zal het allemaal een stukje negatiever worden. Het is natuurlijk zo dat ook op de markt we dit zullen gaan merken. Ja, zeker. Maar wat, wat, dat... denkt, u, wat denkt u van die volging? Er moet natuurlijk ergens geld vandaan komen, maar wat voor effect gaat dit hebben? Nou, een heel negatief effect. Ja? Dat, uh, dat, is wel dat is wel zeker. Men, zeker nu als. Op het moment dat het verhoofd wordt, krijg je weer dus duidelijk een terugklap in de, in de, in de verkoop. Ja. Men moet daar weer aan wennen. Dat hebben we ook in het verleden gehad. Toen we van, ik dacht van 16 naar 19 gingen. Ja, het is 12 geweest, 16, 19. Moest men duidelijk aan wennen van. Uh, ja. Hup, er komt weer wat bij. Ho maar even. Maar dan hebben we vandaag toch kunnen we vandaag nog wel een klappen maken, Hans. Want we kunnen nou nog zeggen, lage tarief, profiteren mensen. Uh, dat, dat is... Kopen is profiteren. Uh, dat, dat is te hopen, maar die mensen die zijn gisteren helemaal... Uh, <laughs> he, die hebben tot later zitten kijken naar het debat... die moeten dat allemaal nog gaan verwerken. De mensen zijn suf geluld Precies. Die liggen allemaal nog onder hun oude dekbedje. Ja, en die gaan denken van dat dekbedje wat ik heb, dat vinden ze nog we wel leuk. kan nog, nog wel even mee. Precies. Nou, het is kommer en kwel hier. Ik hoor het wel. Maar ik ga jullie vanochtend proberen te helpen om er nog wat van te maken. Goed? Heel stikke, heel stikke goed. We gaan verder met uitladen. Kom okay. op. Het NOS Radio in journaal Media Overzicht. Met Katrien Straatman. The Dutch Surprise, zo noemt de New York Times het bezuinigingsakkoord. Door het akkoord gaat de grap die rondging over de twee nachtmerries... van bondskanselier Angela Merkel niet meer op. Holland en Hollande waren de twee nachtmerries en nu hebben ze er dus nog maar één. De krant schrijft verder dat de fascinerende situatie is ontstaan dat verkiezingen misschien niet eens nodig zijn in Nederland nu de partijen van de Koelhoes-coalitie elkaar weer zo goed gevonden hebben. En de Frankfurter Allgemeine Zeitung... heeft een plekje op de voorpagina van een site ingeruimd... voor het verrassende nieuws uit Nederland. Op de begeleidende foto kijken een haarscherpe... Jan Kees de Jager en Mark Rutte naar Wilders... die onscherp op de foto staat. En de Nederlandse kranten juichen de koppen. Trouw schrijft unieke uitweg uit een crisis. Ineens kan het wel, zegt de volkskrant. En historisch akkoord staat in koeienletters voor op het AD. De Telegraaf is zuiniger, iedereen betaalt mee. En Wilders is weer gewoon anti, constateert de krant. Nu hij de verantwoordelijkheid weer van zich afgeworpen heeft. Financieel Dagblad houdt het puur feitelijk. Hervormingen WW en hypotheken. Het begrotingstekort op hoofdlijnen betekent een forse lastenverzwaring... voor burgers en bedrijven. 365 festivalgangers eisen in totaal bijna 55.000 euro van het festival Pukkelpop. Dat schrijft de Belgische krant De Standaard. Vandaag stuurde ik de dagvaarding naar de gerechtsuurwaarde, zegt advocaat Alex Wijnand. Het festival werd vorig jaar afgelast, nadat bij een fikse hagelstorm op het terrein vijf mensen omkwamen. Washington Post schrijft over het akkoord dat de Verenigde Staten hebben bereikt met Japan over Okinawa. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen een grote legerbasis op het Japanse eiland. Als tegenwicht tegen de Chinese expansie in de regio. En om Zuid-Korea te kunnen helpen in het geval van een aanval van Noord-Korea. De basis zorgt tijden voor grote spanningen tussen de mariniers en de Japanners. Omdat het in bewoond gebied ligt. Afgesproken is nu dat van de 19.000 troepen er 9.000 worden verplaatst naar basis buiten Japan. En voor mensen die bang zijn voor het einde der tijden en er 2 miljoen voor over hebben... is er een oplossing in de Verenigde Staten in Kansas. De staat waar Dorothy van The Wizard of Oz ooit door een tornado weggerukt werd. Daar schrijft over een superschuilkelder die daar wordt gebouwd... compleet met zwembaden en bioscoop. De initiatiefnemer uh, is rationeel en vindt zichzelf niet angstig. dag 2012. Radio 1 is erbij. Zo een prachtig feest. Met verslaggevers langs de route in Renen en Venendaal, oranjekenners in de studio en de Radio 1 Oranjequiz. Ja, Maurits, is wel heel erg leuk. Ja, dat moet het zijn. De oranjegloed straalt af van de radio. Maandag van half tien tot twee. Koninginnendag op Radio 1. Daarvoor wil ik u hartelijk dank zeggen. Het nieuws van alle kanten.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 Verhoog je examencijfer met de Luzak-examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl Dit is Radio 1.